Spoedige start. Dit is door al negens met het NOS-journaal. In de Turkse stad Kayseri zijn doden en gewonden gevallen... toen een autobom afging naast een bus met militairen. Dat hebben de Turkse veiligheidsdiensten bekendgemaakt. Zouden zeker 25 gewonden zijn, hoeveel doden is nog niet duidelijk. Op foto's is te zien dat de bus is verwoest. Kayseri ligt in het midden van Turkije. De autobom ging af in de universiteitswijk. De Alfitra Moskee in Utrecht leert studenten om criminele moslims niet aan te geven. Dat zeggen oudstudenten in het AD. Ze zouden geleerd hebben dat criminele moslims vermaand moeten worden... om hen te laten inzien hoe de profeet over hen denkt. De docent zou duidelijk hebben gezegd dat de politie er buiten moet blijven. Volgens de imam van Alfitra is dat niet waar... en willen de studenten de Utrechtse moskee in een kwaad daglicht stellen. De inlichtingendiensten proberen WhatsApp en Telegram te kraken. Het gaat moeizaam, maar er zijn mogelijkheden... zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Schoof in de Telegraaf. Hij zegt dat de diensten graag toegang willen... als terroristen via die netwerken met elkaar praten. Schoof beseft dat kijken in gecodeerde berichten gevoelig ligt... maar hij vindt nationale veiligheid belangrijker dan privacy. China's appels worden in de zomer mogelijk een stuk duurder... als de Europese Unie met nieuwe regels komt, zeggen fruitimporteurs... De meeste sinaasappels komen uit Zuid-Afrika. Als het aan Brussel ligt worden die eerst 24 uur in quarantaine geplaatst... om de fruitmot te bestrijden. Maar Volgens fruithandelaren zullen sinaasappels dan bederven. Wordt het aanbod minder en gaan de prijzen omhoog. Tegenstanders denken dat Brussel de import moeilijker wil maken... om Spaanse fruittelers te beschermen. Het weer veel bewolking vandaag en misschien wat motregen. Het wordt 6 tot 8 graden. Morgen overdag is het bewolkt met alleen in het oosten en zuidoosten... eerst wat motregen. Het wordt opnieuw zo'n 8 graden na het weekend overwegend droog. Dit is Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Bij Rotterdam op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... is de rijbaan dichtgehoogd van het knopen de plein voor politieonderzoek naar een schietincident. Verkeer richting Den Haag en Hoek van Holland kan omrijden... via de zuidkant van Rotterdam. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 kerstplaatjes die hoor je hoort hier met DVM Toevalle, zeg ik met over negen: de uh, Big uh, Great Sleigh Rides met uh, Tony Hollywood, Holiday. En dat is de Killers die elk jaar weer een, uh, de kerstdag uitbrengen. In de hoop dat het weer wat geld in de la brengt. En het, ja, het is niet zo bekend ook als uh, Mariah Carey. Of Ben the Aid. Of wat even meer. Van die meuken Wham. Die hoor je ook altijd maar weer terugkomen. Dit was de, is killers. Ja, Wham. Wham! Ja, goed. Gisteren zag ik nog een alternatief uh, videoclipje ervan. Uh, van um, Freek. Freek uh, Fonk. Die dan in, uh, in een van de besneeuwd gebied rondloopt. En uiteindelijk alleen in zo'n... Uh, Hut uh, ziet. Goed, het is vandaag 17 december. Het is weer tijd voor een stukje geschiedenis. Een kijkje in het verleden. Wat, Wat gebeurde er door de jaren heen? In 1970 begint de rechtszaak tegen het 48e Bataljon van de Amerikaanse leger, die toen in uh, Vietnam aan het opereren waren. En uh, ze kregen een melding binnen dat in een dorpje, My Lai, uh, dat daar Viet Cong uh, ondergedoken zat. En dat ze dat uh, moesten opruimen, Viet Cong. En uh, uiteindelijk bleek dus daar helemaal geen Viet Cong te zitten. Uh, daar er waren gewoon burgers die daar aan het, uh, aan het leven waren. En eigenlijk zij, zij kregen door dat ze daar gewoon alles moesten neerschieten, wat er bewoog. You know, is Alles moesten maar schieten, want de Vietcong leefde onder de bevolking en alles moest neergeschoten worden. En later uh, is dat uh, eerst een tijdje onder de pet gehouden. Uiteindelijk hebben journalisten daar ook uh, nou, uh, uh, wat van gehoord. Uiteindelijk zijn ze daar fanatiek mee aan de gang gegaan. De mensen zijn voor de, de, de rechtbank verschenen. De hoogstgeplaatste militair is uh, veroordeeld. Ik Geloof ik, iets van 65 jaar gevangenisstraf gekregen. Maar het is echt bizar. Echt. 22 dorpelingen zijn daar gewoon afgeslacht. Uiteindelijk zijn ze in een greppel gegooid. Kinderen er zelfs nog bij, die zelfs nog leefden. Het is echt... Bizarre verwoord woord. En uiteindelijk hebben ze dus een paar jaar later, dus die soldaten geïnterviewd. En hun missie werd er nog even graag. Wat was je missie ook alweer? En je missie was. Search and destroy. Search and destroy. Echt, ik krijg er nog koud van als ik naar luister. Ja. Search and destroy. En dan werd er een beetje een, beetje een lacherig over gepraat ook. En dan, raar. en dan is het toch helemaal niet raar dat die gasten dus inderdaad... van die enorme trouwens hebben van dat ze daar ja. in Vietnam ja. geweest zijn. Dat ze is werden echt... gewoon gedrild. Je moest schieten. Ja, en anders werd jij neergeschoten. Ja, dat was ook jij of ik, weet je wel. Oh. Echt bizar. En uiteindelijk kwam er een helikopter destijds tussen... De doraplingen en de soldaten toen uiteindelijk stopten. Ja. Echt bizar. Vertel ja, verder. Wat gebeurde er man nog man weer? He? 500 man. Ja, ja op, okay. uh, ook 17 december in 1903. Uh, maakten de broeders Wright de eerste uh, geslaagde vlucht. met een Wright Flyer. Uh, ja, dus het eerste gemotoriseerde uh, vliegtuigje. Uh, dit vliegtuig, uh, de eerste vlucht, duurde uh, 12 seconden. en was 36,6 meter. We, en later dezelfde dag hebben ze nog een vlucht gemaakt van 260 meter uh, en die was 59 seconden ja, en dat is toch voor de eerste vlucht uh, vrij lang altijd wel weer grappig, hè? gewoon hoeveel seconden? nog geen minuut ja, nee. Maar, maar zo begint het. Het lijkt ja. een beetje te helpen. Gewoon. Dan het gewoon, uh, ja, is het nu gewoon vanzelfsprekend als zo'n ding de lucht in gaat. Ah, en toen is het iets. En er is nog steeds één foto van, geloof ik. Hè, van die eerste vlucht, daar is een foto ja, van. Klopt. Dat, dan zie je dus een vlie, net van de grond afgaan. En dan zie je dus een man erachteraan lopen. Die hem net los heeft gelaten. Zeg maar. het, die, uh, het vliegtuig gaat uh, 12 kilometer per uur. Dat is wel echt heel hard. Nee. En, uh, per minuut waarschijnlijk. Nee? 12 per kilometer per uur. Per uur. Per uur. Ja, het ging niet zo hard. Het ging niet zo hard. Ja, het ging zo hard. Dat was gewoon zweven. Gewoon oh, dat oh, is wel hier. heel zacht, ja. Goed, andere nieuws is ja. dat in 1989, de eerste aflevering van de Amerikaanse animatieserie The Simpsons is ja. te zien. 1989, zo langslopende lopen. animatie-serie uh, uh, aller tijden. En uh, ik zat even te lezen uh, wie het nou ook weer bedacht had. Dat was, uh, uh, die man ook weer, ik zat er net toch uh, uh, Matt Groening had het bedacht. In de lobby van uh, het um, kantoor van James L. Brooks. Hij zou wat animatiefilmpjes maken. En uiteindelijk zou hij eerst live on Hell strips gaan vertolken. En uiteindelijk heeft hij daar in de lobby iets nieuws bedacht. Gewoon de Amerikaanse leven in een dop. Met rare kapsels en iedereen is geel. En het is nog steeds populair. De Simpsons. Dus wie zijn er nog meer? Wat is er nog nou, meer? Ja, in 1969, ik vind het gewoon een heel grappig bericht. Want de Amerikaanse luchtmacht verklaart dat een onderzoek naar UFO's. geen bewijs van het bestaan van buitenaardse ruimtevaartuigen oh, oh, oh, oh, heeft opgeleverd. En hoe zit het nou met die uh, District. Uh, Area 51? 51? Ja, ja, ja. Dat dus ja, ja, ja, ik, ik vind het leuk. Ja, het is echt. Area 51 is nog steeds een vaag gebied. Waar ze misschien ook wel eens een missie naartoe moeten gaan doen. Goed, nog meer wetenswaardigheid, uh, 17. Maar waarschijnlijk uh, omdat. Uh, hoe weet het? Uh, de, de, de, de. Ja, zo. Omdat ja? de Wright Brothers uh, op deze dag uh, voor het eerst een vlucht maakten. Ja? Dachten uh, de, de ontwikkelaars van Spaceship One. Nou, dat is ook wel mooi om de eerste vlucht uh, de lucht in te maken. Zij haalden een, een hoogte van uh, uh, 100, 100 kilometer. Ja. En uh, ja, het eerste commerciële. Uh, uh, hoe heet het? Uh, Ruimtevoertuig, uh, zeg ja. maar. Okay. Uh, later hebben ze nog uh, geëxperimenteerd met uh, Spaceship Two. En die is toen uh, een keer ge gecrashed en ge wat explosies mee geweest. Ja. Waardoor het uh, hele proces iets wat vertraagt. Maar uh, ja, straks kunnen we voor, uh, voor een uh, lichte twee ton uh, de ruimte in. Een lichte twee ton. Precies, kunnen we zo de ruimte in. Goed, twee space dingen op elkaar. Is het is leuk om dat aan elkaar te linken natuurlijk. Wordt het een hele lijst dat deze datum iets bijzonders is in de ruimte. Goed, straks nog even de verjaardagen. Eerst nog even een alternatief kerstplaatje. Pictures, Erwin. I remember when I still was young in the sun. I knew hardly Now the story's changed and all is fading away Won't you stay until the daybreak? I was young, I was young I was young, I was young I was young, I was young, I was young I remember you and your ruby skirt I was hurt when you... Vroeger liet je ze uitprinten, uit afdrukken was het vroeger, helemaal ontwikkelen was het daar weer voor. Maar uh, tegenwoordig laat je gewoon, uh, moet je mijn foto's even zien, dan pak je je iPod... Nou ja, je iPod. Dat ja, doe ik af en toe. Met mijn iPhone. En dan laat ik alle foto's zien vanaf vakantie. En ze blijven ja. eigenlijk in het apparaatje. Je krijgt ze nooit meer op papier te zien ook. Nee, ja, toch. Als je, als je echt waardevolle foto's hebt, laat ze afdrukken. Ja. Dat is zoveel mooi. Of maar, laat er een boek van maken. Pas geleden zag ik ook vakantiefoto's van iemand. En de foto's op zichzelf paar echt rukken. Dat ik, denk, nou echt lekker boeien. Weet je wel. Maar bij elkaar, als je ze dan op één pagina plaatst. Al die ja. niet zeggende foto's. Wordt het toch nog leuk. En het probleem is een beetje. Als veel mensen die. Dan is het zo, ja, we zijn op vakantie geweest, daar en dat daar. was zo leuk. En dan hebben ze een, uh, hun digitale fototoestel of hun telefoon gebruikt ja. om foto's te maken. Alleen, dat kunnen heel veel foto's zijn. Ja. Dus, en dan ga je door die foto's heen en dan krijg je 36.000 foto's. Als je ooit foto's aan iemand laat zien, oh. maak een selectie ja. en laat het dan zien. En ook wat je vaak doet, zoom een klein beetje in. Je grotoekles is best leuk hoor, je krijgt alles erop. Maar het is zo lekker onpersoonlijk, zo van heel ver weg, je wil alles te fotograferen. Zoom een klein beetje in. ik zeg altijd twee of drie keer inzoomen, dan heb je een beetje een normaal beeld. Anders krijg je dus, sowieso heel rare neus als je dichtbij fotografeert van iemand. Dus ik bedoel, je krijgt een vertekend beeld. En sommige mensen lijken het wel nooit te leren. Mijn vrouw leert het ook. Nooit! Zoom nee, net, in! Net zoals het maken van foto's rechtop. Ja, ja. Nou ja, goed, dat, als, we dat, als iedereen dat doet, dan is dat geaccepteerd. Maar ja, heel veel mensen doen dat uh, nog niet. Dus dan heb je toch altijd weer een, een raar compositie. Ja, dan zie je weer iets kleins. Goed, ja, ja klopt, ja. Het is het tweede gedeelte in het uh, tweede gedeelte. Uh, dan is het tijd voor, ja, precies de verjaardag natuurlijk. natuurlijk. Wie is de jarig? En het is weer een hele lijst. We hebben een kleine greep eruit gedaan. Vandaag zou hij 100 jaar zijn geweest. Ik heb het natuurlijk over Toon Hermans. Afgelopen week al heel veel belangstelling voor geweest. Heel veel aandacht. En Toon Hermans, ik zag onder andere in De Wereld Draait Door... Uh, Freek de Jonge. En, uh, uh, weet je nog van Kinderen? Uh, weet je nou, uh, Fliet, uh, Paul van Vliet was er ook. En dan zie je het verschil. Paul van Vliet kan redelijk buiten zichzelf praten over uh, uh, Ton Hermans. Maar uh, Freek de Jong moet het toch altijd weer naar ze toe trekken? Het moet toch altijd een beetje over hem gaan? Ja, wat hij geleerd heeft en wat hij gedaan heeft... En dan zie je altijd weer fragmenten over Tone Hermans. En ik denk van, oh ja, weer dat fragment. En wat is dat geniaal, hè? dat hij staat te kijken zo. Dat hij eindeloos mag. Jongens, laten eens wat anders zien van Tone Hermans. He? Hij heeft meer geniale dingen gedaan dan alleen de, de Sinterklaas-conferentie. Dat weten we nou wel. En meer van dat soort uh, stukjes. Nou, even een kleinste fragmentje dan van Tone Hermans. Wat we niet zo goed kennen. We gaan op vakantie. Wat nemen we mee? Als u nou met vakantie gaat, wat doet u? Neemt u veel mee? Ik ben erom bekend dat ik weinig meeneem. Weet je wat ik meeneem? Als ik met vakantie ga, ik neem haast niks mee. Ik kan precies zeggen, ik neem mee twee broers. <lacht> uh, ja, twee broers, die gaan altijd mee. Nou goed, dit is niet echt maar nou, ik, vind vrij, ik vind het vrij grappig. Ja, het is wel, wel grappig, maar het is gewoon... Heel goed verteld. Het is gewoon echt heel relaxed, weet je. En dat, wil ik, dat accepteer ik wel. Dat, wil, dat uh, respecteer ik wel. Het is leuk. Van horen. Goed. Vandaag zou het dus 100 zijn geweest. Hij is natuurlijk al overleden in 2000. Toon Hermans. Wie is er nog meer jarig? Ja, vandaag uh, ja. ook jarig is uh, Ernie Hudson. Uh, onder andere bekend van... Nou, daar gaan we hoor. Uh, uh, uh, Ghostbusters, uh, hoe heet het? Uh, 1 en 2, uiteraard. Uh, de um, Batman-series heeft hij een aantal ingespeeld. Hij heeft in uh, uh, Dragon Ball Z gespeeld, Las Vegas. Uh, oh, ik, uh, ik hou op. Oh man, een hele, echt? Hij heeft echt een, echt een lijst. Toen oh, man. Voor man mij, hij heeft een Hoe oud is geworden? Hij oh, hij schoen, oh, oh, <laughs> ja, ja, ja. Hij is van 1945. Hij leeft nog gewoon. Ja, hij leeft nog gewoon. Leeft hij nog? Ja. ja, ja. Ongelooflijk zeg. Hij is, hij is gewoon 71 sterker geworden. Eens. Sterker nog, hij is nog steeds actief in, uh, in zijn werkvak. Jeetje. Nou goed, wie de mannen spelen dan. Uh, het is niet anders. Of je moet heel veel plasticurgie gaan toepassen. Goed, wie is nog meer? Ja? Ja, hij is waar, waar, waar, waar Het dag. scheelt weer. Ja, wie is vandaag jarig? Is, is Yvonne Keuls. Uh, ze is van 1931. Ze dus is 86 geworden. Denk je Yvonne Keuls. Maar dat was een schrijver. Ja. Dat ja. ook uh, toen een boek geschreven over mijn vrouw en mijn moeder. Ze heeft ook Indische... Uh, uh, Indische moeder. Maar daarnaast is ze ook heel bekend geworden door Jan Rap en zijn maat. Jan Rap in de maat? Wat was D dat Dat zeg je, zeg je dat niet? Ja, het zegt me wel iets, maar ik kan ja. me niet zo gauw meer passen. Ja, dat ging. Uh, wacht even, ik, ik ga er even heen, want dan kan ja? ik het zeggen. Jan Rap en zijn maat. Dat was gewoon uh, een, een soort serie. En uh, dat ging over, uh, over uh, daklozen of zo. oké. Kijk, het wel een W van de bewoners en personeelsleden van Opvanghuis voor Dakloze Jongeren. En deze toneelversie die is al echt diverse malen. Uh, ge, ge, Gezien op zo. Het wordt veel, werd veel uitgevoerd. Ja. En het uh, was ook begroond met de prijs der kritiek van de Nederlandse theatercrisis. Nou, ja. zeker. van de keuls. Hoe ja. oud is hij geworden? Uh, 81. 81 alweer. Vandaag zou hij ook zijn geweest. Uh, Rijk 86, de Gooier. 86, sorry. <laughs> 86. Ja. Uh, hij is al overleden in 2011. 11. Hij was zo'n van 1925. En het is altijd wel leuk om even te kijken. Die Rijk de Gooier, man. Want was dat een ontzettend. Hij komt uit een hele arme familie. Er is trouwens ook echt een leuk boek over hem geschreven. En een gegeven ge moment. Uh, schrijft hij gedeelte in het boek, deels nog gedreven... omdat hij dacht, ik ga bij HBS niet halen... is hij aan het eind van de oorlog de Waal overgezwommen... en is hij bij het bevrijdingsleger heeft hij zich aangesloten. En omdat hij redelijk Frans en uh, Duits sprak... Uh, uh, kon hij daar als tolk aan de gang. En hij zegt altijd dat hij bij het uh, ontruimen van de bergen belze was... dat hij dus hielp om die, uh, de vluchtelingen daar uh, weg te, af te voeren... zeg maar, te, uh, weer te helpen. En hij zegt zelf dat hij persoonlijk aanwezig was... bij de arrestatie van onder andere Hendrik. Hij Himmler. is ah, Himmler. Ja, daar was hij bij aanwezig. Hij ja, is Himmler. Later hebben Britten dat ontkend. Die hebben zelfs, nee, nee, nee, hij vertelt leuke verhalen. Hij is echt een grappige man. Maar daar was hij echt niet bij aanwezig. Maar hij hield zelf vol dat hij wel aanwezig was. Maar goed, Rijn de Gooi. Later hij heeft hij op verschillende plekken huizen gehad. En uiteindelijk was hij in Amsterdam het bekendste in de kroegen. Hij ging bij de High Society ging hij op bezoek. Maar ook bij de Penosa. En hij werd soms uit de kroegen geweerd. Omdat hij nogal een kwade dronk had. En dan ja. erop losstimmerde. Ja, want je had ook die... Uh, serie, dan was hij echt zo'n hele safarijnige man ook altijd. En volgens mij was dat voor hem uh, helemaal niet moeilijk om te nee, spelen. Nee, helemaal niet op zijn lijf gegeven. <laughs> Goed. Uh, Reng de gooien was dat. Wees er nog meer? jarig. Ja, vandaag uh, 58 geworden, uh, is uh, Mike Mills. En die is uh, de, ba de bassist van, uh, van R.E.M. R.E.M. Oh ja, natuurlijk. En, eh... Uh, uh, hij heeft onder andere ook uh, ja, aardig wat nummers voor hun uh, gecomponeerd. Ik geloof ook dat hij wat dingen heeft ingezongen. Het is niet altijd Michael Stuip die de, de zangpartij voor zijn nee, rekening nee, nam. Nee, dat had ik geleerd. Vandaag zijn jullie ook jarig zijn geweest... Uh, heb je het eerst voor... een stukje van? Nee, nee, stom. Ik heb het toch wel als je zitten lezen. Maar ik denk, ik moet even RM erbij pakken. Maar nee, het is nou, niet oh. ik, ik wil wel even zoeken zo. Dan doe ik die. Yes, oh, dat ik doe iets daar. met Beethoven, ja. maar... Beethoven is vandaag ook jarig. Ja, daarom. Oh, wel. Hij is er niet meer, maar... Nee, nee de Beethoven. Dat was ook niet te geloven. Hij was van... van uh, uh, 1770. 17, 17. Ja, echt lang geleden. Ja. Nou, wat voor muziek maakt hij? Wat voor iets had hij ook alweer? Een Beethoven... Ludwig van Beethoven... Had toch al te maken met een dronken vader... die dan s'avonds laat thuis kwam met, uh, met een gezelschap. En hij was ik groot, ik kan heel goed piano spelen. Dan wacht, ik allemaal uit bed. En dan werd hij uit bed vandaag gehaald. Dan moest hij spelen door diep in de nacht. En uiteindelijk, uh, hij heeft niet echt een hele hoge opleiding gevolgd. Hij heeft alleen maar muziek ingegoten gekregen. De muziek en Latijn, dat is het enige wat hij kreeg. En uiteindelijk uh, is hij nou, heel groot geworden. Zijn vader had in zijn hoofd... Het moet een wonderkind worden. Het is het niet, maar hij moet een wonderkind worden. Dus hij is gewoon gedrild. Ah. Eigenlijk wel weer zielig. Het is ook wel weer zielig. Hij is ook niet oud geworden, hè? Hij is maar 57 geworden. Ja, precies. Wacht even. Een heel spannend leven heeft hij gehad. Goed, Ludwig van Beethoven. Ah, hij was wel, als je naar hedendaagse begrippen kijkt. Yeah? was hij dus echt een enorme superster in die tijd hoor. Ja, echt wel. Zelfs Frans ja, uh, Liest gewoon. Dat ja. is ook een mega grootster. Ja, Straus. Nou goed, tot zover de verjaardag, anders wordt het weer een hele ja. lange lijst. Ik heb er nog wel een paar, maar zo blijft het, het. blijft altijd weer leuk om in de geschiedenis van mensen te ploeteren. Goed, ik zit te kijken, wat heb ik? Oh ja, goed. Een uh, plaatje Zoon en dat heet Conrad. I can feel it coming we can never go back. Zei ze, als je erop gaat letten, kom je ze echt overal tegen. Ja, ik vind het wel leuk. Wat? Oh, wie is dat? Oh, dat is onze koning natuurlijk. Dat is ook wel een koninklijke lach. Een koninklijke lach. Ja, bent Veringave vond gisteren bij hem op bezoek. En hij had iets bij zich en toen vroeg Bert Veringa aan onze koning... Ik, ik stel voor dat u hem even vasthoudt. Ik stel ja, voor nee. dat u hem even vasthoudt. En toen was hij... Ja, toen, moest, uh, toen moest hij een beetje lachen. Nee, hij zegt... Uh, nee, ja, u heeft hem gewonnen, dus u mag hem wel vasthouden. Nou, ik weet helemaal niet wat daar af en zich heeft gespeeld. Ik wil het verder ook niet weten. Maar goed, Bert Veringa heeft iets met de nanomotortjes en zo. En, uh, hij ging normaal op de fiets en... Uh, hij had ongeluk gehad. Weet ik wil allemaal, ik er allemaal wat op los. Hij rijdt nu op zijn nanomotor? Nanomotor rijdt hij, ja. ja we moet af en toe even kijken, waar heb ik hem neergezet? Dat is hier vervigert dan. Goed, het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Gaat echt snel, hè? Het gaat echt reten snel. Voordat je weet, het is alweer tien uur. En dan gaat de zender alweer uit. Echt potverdorie. Oké, okay. Zandvoortse berichten. Vertel, de Zandvoortse berichten. Ja, de renovatie van het uh, Stationsplein uh, is van start gegaan. Uh, vrijdagmiddag hebben gedebuteerden van uh, de ruimtelijke uh, ordening uh, en woning... Joke Gel Keldhof van de uh, provincie Noord-Holland... En de wethouder Geert-Jan Bluis uh, van de gemeente Zandwoord samen symbolisch de aftrap gegeven. Ze hebben zo'n bord uh, en daar hebben ze een vlag vanaf gehaald. Maar hartstikke leuk. Ja. Dus jij ja, bent vast blij. want uh, rijd er iedere lekker, dag langs. Dus dan kan we een beetje, eigenlijk kan ik natuurlijk een fotoreportage maken. Maar ja, we gaan kijken. Okay. Nee, Leuk. Weet. In de hal van het winkelcentrum Jupiter Plaza... in de Haltestraat staat een wensboom. In deze boom kunnen oh. ja. bezoekers een wens achterlaten. De wens moet wel betrekking hebben op een sociaal en eh, goed doel. natuurlijk. Do do do. Het is initiatief van damesmode Confetti en Ruilwinkel eh, Sinkel. Eh, deze sponsoren dus deze bomen. En In januari zal de wens uitgekozen worden. Uit al die wensen. En dan wordt die uitgekozen. Uitgevoerd en dat hebben ze vorig jaar ook gedaan. Ik zelf denk, wat hebben ze vorig jaar ook alweer uitgevoerd? Ik weet het niet. Nee. Maar ik heb wel een goede suggestie voor de mensen. Ja? Dat de, voor CFM sponsoring. Want ik had begrepen dat, dat de zender beter kon bij ons. Dus dat we ja, geen ja, dat, een nieuwe dat, zender konden regelen. Ja, gezien. Uh, ja. We stonden ook op de lijst van vrijwilligers. Precies. Dus dan gaan we best doen. Hartstikke ben uh, Ik ben gisteravond ben ik geweest naar uh, Mamma Mia, Waspoeder en Mafiosi. Dat is een toneelstuk. Wordt uitgevoerd door Wim Hildering in Theater De Kocht. Ik heb geen idee of er nog plaatsen zijn. Het was gezellig. Ze hebben echt heel hard hun best gedaan. Het was een zwaar stuk volgens mij. En uh, vandaag heb je dan dus uh, uh, de Babbelwagen, Sprookjeswandeling, Opening IJsbaan. En wij gaan zingen. En er is dus morgen is er nog het een en ander te doen. Want je hebt Jess in Zandvoort in de grocht met Nathalie Masklee. Een classic concert met het jeugdstrijkorkest Divertissimo. Dat is om drie uur. En je hebt zondag ook, als je een beetje fris en fruitig bent... om tien uur ochtends de 10.000-stappenwandeling... 10 Verzamelpunt Anytime, de oude halt op de Vondelaan. Ook, al, ook dit jaar maken de medewerkers van het Waternet... het bezoekerscentrum en het plein van, uh, uh, uh, van de Amsterdamse waterleiding Duinen extra gezellig. Kom op 26 langs, 26 december, voor een warme kap, kop met soep. Voor kinderen is er ook een spannende excursie. Een borstwachter loopt er rond. Dus uh, er is een hoop te doen poppentheater op uh, 30 december. Oh man, ga die kant op. Er komt geen fietspad door de waterleiding het gebied, maar er zijn wel andere activiteiten. Dat is wel wel. Goed. Op geen uh, tot zover de Zandvoortsberichten. Tot zover de Zandvoortsberichten. Dan is het nu tijd voor die johlande We zijn altijd reeds benieuwd. Ja, de johlande nu weer uit de kast? Nou aan, ja, we ja, had het net natuurlijk over die die, die zanger. Ja? En uh, dit is een lied waarop de, Bassist. Bassist. Een bassist. Okay. Ja, maar hij heeft dus hier dus wel een zangpartij. Ja, een ja, zangpartij okay. ingezet. Wat was zijn naam? Weet je hem nog? Uh, Mike Mills. Mike Mills. Mike en Mills. hij heeft dus hier een zangpartij en het nummer Het Superman van R.E.M. Mike Mills, even kijken hoor. Wat een kut. Nee, nee, even normaal. Gewoon. Geef het een kans, jongens. Geef het een kans. Superman van R.E.M. Als, als, als je goed luistert, hoor je de naal. Ik luister heel ja, goed. Is dat niet de open haard die baan hebben gezet hier? Oh, ja, de open haard. Ja. Sorry, ik weet het wel. I am, I am Superman. Hier in de zaterdagmorgen. Wat een fijne muziek. Dat was de je keuze voor deze week. Ja, Superman. Het was dit of Beethoven. Ja, ja nee, maar ik had een leuke rap. Dat ja, is ook een soort superman eigenlijk. Ja. Ja. ja. Ik had een leuke rap met Beethoven. Maar ja. Ja, oh, je wilde uh, de rap met Beethoven? Nou, eigenlijk had ik die. Maar uh, ja, weet je, je kan niet alles hebben. Je kan niet alles hebben. Nee, goed, een Beethoven toch al zo vaak gedraaid. Nee, maar dit was wel een... Uh, een uh, gepimpte. Hij is enorm. Oh, Oké, okay. ik krijg net wel te horen dat, uh, dat wel lekker muziek oh, Het is wel leuk. Onze, onze, uh, <laughs> onze man in de keuken. <laughs> onze man in de keuken. Onze keukenpraat. Luisteraars hebben we niet thuis zitten, maar heb je gewoon in de keuken zitten. Neem wel van ja, deegant. Dat heb ik acht in de auto. een plus en met enjoy yourself. Dat is dus een. Uh, <laughs> ik heb ook uh, ook uh, nummer waar uh, Beethoven, Beethoven in zit. Nou, Laat het ook even een stukje horen, want dan ja, ben ik wat nieuwsgierig. schier. Laten we even een stukje horen. Okay. Krijg geen reclame nu hopelijk eerst. Dat is natuurlijk altijd een. Yo, yo. Met de vijfde van Beethoven. Yo, de motherfucker, motherfucker. Ik loop op straat, yo. ik zie je staan, ik ga met je Jay -Jay. mee. Eigenlijk had ik steeds, het behoor. is toch wel veel cooler. Yeah, the yo, motherfucker. Man. Ja, maar ik, ik weet dat al die negen heeft een hele grote... en ik word er ontzettend jaloers op. Laat maar. Goed. Ja, die laat hij helemaal niet zien, Dat is niks aan de hand. Nee, nee, precies, hij heeft ja. geen penisbordje uh, uh, penisbotje meer. <laughs> is er ook uitgehaald bij hem. Nou goed, het is uh, de zaterdagmorgen, we zitten weer op het onderwerp. Hoe komt dat dan weer? zou ja, ik, zo, ik het onderwerp dan even veranderen? Ja, het is goed. namelijk bijna 2017. Dat betekent dat we aan het eind van 2016 zijn. Hey. En uh, ha, dan, ja. krijg, dan krijg je dus altijd alle lijstjes. Ja. Nou. Ik wil even een lijstje doen. Het zijn de, uh, grootste, uh, de zeven grootste technische falen van 2016. Yeah. Op nummer zeven staat, het, uh, staat Yahoo. Die heeft namelijk aardig wat uh, datalekken uh, bekendgemaakt uh, dit jaar. Dat is ook gewoon bekendgemaakt ook. Ja, nou ja, uiteindelijk, dat ze, dat ze dus uiteindelijk uh, zijn, is er van 1 miljard gebruikers is de data gelekt. Ja, ik hoorde het, ja. E-mails met de wachtwoorden erbij, een hele ratte plan. Ja, ja. ja. Dat, is wel, dat is wel een aardig uh, foutje, ja. En ik las vandaag in de krant ook weer... dat, dat ze heel veel uh, WhatsApp-berichten gaan uh, uh, decoderen. Ontskremmelen. Ontskremmelen, ja, ja. dat is het woord. Ja. Want uh, de privacy is best leuk, maar de veiligheid gaat voor alles. Zei de man van de IVD. Het moet dat zo saai zijn voor al die mensen die al die dingen af moeten luisteren. Maar ze, ze, ze oh, speelden ja. het op woorden, hè? Ja, dus ja, als ik zo, nu zeg van droombom! Ja. Nou, gelijk. Uh, ja, precies, hoor. Gelijk ja. alle pijlen naar. ze je weer een, een minuut wordt. op te googelen van uh, Diolande verstegen. Waar woont ze? Als dit ze? ah, wel bij een radioprogramma, wat verkondigen ja. ze elke week? Nou, of ja, ja, shit wel. gewoon. Ja. alle of bullocks. Ja, echt inderdaad, bullshit. <laughs> ja, goed. Ik weet niet of het storm is, maar ik doe even. Ik doe een open haard aan. Oh, oh, ja, dus als hij is knapper, hè? Ja, dan staat hij aan, want ik ja, denk dat is ja. wel echt even gezellig gewoon. Bij. Ah ja. Natuurlijk, uh, op nummer 1 in het lijstje, uh, nou ja, op nummer 2 staat ja? toch een beetje Apple. Met, ja, het was niet helemaal een lekker jaar voor Apple. Veel, veel, veel falende dingen die net niet lekker werden. Ik heb er ook een hoop gezeur mee gehad. Ja? Ik ben, ik, mijn volgende telefoon wordt ook geen iPhone. Uh, maar op nummer 1, doen ja. ze gok? Ik weet het niet. De Samsung Galaxy oh, Note Oh, natuurlijk. Die 7. is vandaag ja, branden. Ja. ja. De <laughs> en ook, uh, het mooiste was, dat je er ook hoesjes voor kan kopen... om je andere telefoon... dat, je, dat het net lijkt of de Samsung is die verbrand is. Ja. ja dat is ja. ik okay. geniaal. Ja, maar ja. het is wel zo. Ik heb dus laatst gevlogen. Ja? En is ook heel duidelijk gezegd... dat je met die telefoon is niet aan boord mag. Nee, nee, logisch. Ik denk ja. Uh, ja. Dat is... Nou. Uh... Ja. Nou goed, dat was dus... Uh, ja, dat... oh, grappig. Ja. Ja, toch vind ik het wel grappig dat, dat bij deze telefoon was het echt een heel groot punt. En wel, ik weet nog wel, vroeger had je die, die, die oude Nokia's ja en dan kon je gewoon ja, een andere batterij induwen En sommige mensen kochten dan van die China-replicaatjes en die, waren dan, die vloog in de fik. Ja, da, da, nooit ik heb gehoord? nooit gehoord dat ik niet met mijn Nokia in, de, in het nee. voetstijg mocht. Nee, dat is waar. Maar ja goed, uh, dit was eigenlijk een beetje... Extreem. Extreem, ja. Misschien ook een beetje antideclame, die anderen zijn uh, gestart. Nou goed, uh, tijd voor een moppie muziek, dames en heren. Ja, ik zit even te denken, wat voor muziek willen we ze draaien vandaag? Nou, ik heb hier nog een oud plaatje, namelijk van uh, Jimmy Eat World. Ja, de middel, precies in het midden. Jimmy Eat World. Jimmy eet de hele wereld op. En zo zit het ook nog weer in elkaar. Ja, het is... Uh... Oh ja, dat is het. Ja, het is de mooiste tijd van de, van de wereld van het jaar. Is dat zo? Vind jij het de mooiste tijd van het jaar, dit? Dat zo? Nou, als je het gezellig maakt, wel. Maar ik vind wel, ik vind wel uh, naar dat het zo weinig daglicht is. Dat, uh, ja. Ik ben wel heel blij dat we straks zonnewende mee gaan maken. Ja. En dat we dan uh, lekker daar mee gaan maken. zonnewende? Ja, de, de zon staat nu stil. Ja? En dan uh, uh, straks gaat de zon weer terug uh, naar de zomer. Weet je, dat, uh, dat, dat noemen we de zonnewende. Ooit okay. van gehoord? Nou, ja. ik ben nu niet zo oud, dus vandaar dat ik het niet wist. Oké, okay, nou, Jezus, wie ik, bij ik ons ook de, de zonnewende mee gaat maken? Ja, de oh ja. Ja, ja. De burgemeester van Blaricum. Ja. Want dan denk je, wat moeten wij met de burgemeester van Blaricum? Maar zij, Joan de Zwartblog. En zij heeft zich bereid verklaard om een bemiddelende rol te gaan vervullen... in de coalitievorming in Zandvoort. Okay. En het is wel leuk, want het streef is dus begin januari... om de nieuwe coalitie te presenteren. Al dus uh, D66-fractie. Nou ja, er zijn er weer van die uh, mensen ook uh, van uh, andere partijen... die uh, open brieven gaan schrijven van... nou, maar het duurt wel erg lang en dit en dat. En ja, de Zandvoortse ja, ja. kippen zijn aan het broeden en die mag je niet storen. Maar toch, het is al negen dagen geleden. Nou, dat was dan van de week. Maar uh, ja, het is nog steeds niet uh, helemaal... Uh, uh, rond natuurlijk. Maar ja, het is ook niet niks. En het, is, het blijft zo hè, van allemaal van pas te maken. Iedereen heeft wel weer wat over de ander. Ja. Dus we, ja, ja, laten het... we hopen dat deze dame, Joan de Zwart Blok... we zullen haar nou vaker horen... dat allemaal... zij uh, een hele goede coalitie voor elkaar gaat krijgen. Ja, het, zal, het zal mooi zijn. De OPZ was natuurlijk... Uh, ja, daar is het allemaal begonnen... Onduidelijkheid over de watertorenplein, uh, steekpenning, uh, vriendjespolitiek, wat was het allemaal, man? Nogstand, allemaal, allemaal Toestanden, ah. zeg maar. Ah. Maar goed, deze de vrouw komt uit de uh, Radicum en die gaat ons helpen. Die heeft zeg maar een uh, missie. En je missie was Search and Destroy. Nou, nou, nou, dat niet helemaal missie Search uh, and Destroy. Dat gaat wel heel erg ver, zeg. Doe eens ze even normaal, zeg. Het is uh, kwart voor tien hier in het Zandvoort. Uh, afgelopen week de hoop te doen er ook over. Ik heb nog even. Ja, het is alweer lang geleden, maar toch. Ik denk, ja, ik ik vond, was toch wel onder de indruk van Geert Wilders. Je zag natuurlijk dat uh, uh, Diederk Samson nam afscheid. En uh, mooie woorden, hij hield zich uh, kranig. Je zag wel dat hij uh, geëmotioneerd was, maar geen traan. Echt strak afstand, afscheid genomen. En uiteindelijk uh, liep hij de kamer uit. Iedereen, staan staande ovatie. En dat vind ik dan zo mooi van Geert Wilders, dat hij blijft zitten. Dat hij denkt, ik blijf zitten, want wat hij gedaan heeft is helemaal niet goed. Dus ik vind dat zo mooi, Geert Will. Dus Echt, joh, dat is zo belangrijk. Het gaat een keer even niet over jou. Dat dus je, Nee, ik vind het niet zo interessant. Ik blijf lekker zitten met mijn hele Wat een kinderachtige lummel is het, zeg. Wat een zakkenwasser. Ja, Snap je dat het allemaal ja, dit, dit, wel vervelend voor hem is, die, al Die aandacht, negatieve aandacht. Maar je doet het ook een beetje zelf, Geert. En dat vrije woord... Het is allemaal wel leuk hoor, met die zo ja, geweest. We, we hebben het wel gehoord, dat woord van jou. Ja, zeg maar. Echt zo'n kinderachtig lum om te blijven zitten. En dan wordt zo'n uitgestreken smoel naar het zitten kijken. Zo, nou ga je toch lekker weg? Huh? Yo, doe het niet zo persoonlijk. Rond op naar je eigen land, Geert. Nou, oh, ja. Ja. Welk land is van Geert? Ja, ge ge Geen idee. Geert. Nederland ja. is ja. mijn land. Want ik vertegenwoordig 5 miljoen mensen. En wat zei hij ook weer in een interview nee. pas geleden in de krant? Hij had 3800 mails gekregen. Ik dacht miljoenen mensen dat hem steunden. Ja, dan waren ja. er toch wel meer. Maar als je zijn toespraak zeg maar, goed gaat bekijken... Ja. Dan, heeft die, dan begint hij met uh, een miljoen mensen. Ja. Dan gaat hij door naar <laughs> 2 miljoen. Dan worden het uh, uh, miljoenen mensen. Ja. Uh, dan 7 uh, mi uh, miljoen mensen. En uiteindelijk half Nederland. Ja, en dan de wereld. Uh, ja, ja, gaan we door. Ja, wat in heel nou. de hele wereld is hij bekend. Ja, voor zijn goede theorieën zeker. Nou, dat wil ik niet. Als oproerkraaien gewoon. Nou goed, het is goed dat hij er is. Zeker als joker. Maar komt hij met oplossingen? Zeker ja, maar niet. Ja, maar je ziet, in Amerika heeft die ene joker ook gewonnen. Maar dat hm. schijnt weer door de Russische... Ja, het zou rustig zijn. Ja, ja, ja, de Obama hackers. Obama schijnt dat echt al een plein publiek gezegd te hebben. Ja, ja. Ik ben heel benieuwd wat hier nou allemaal gaat gebeuren. Ja, dat is echt wel waar. Rusland schijnt te trachten te zitten. Spannend, hè? En Barack Obama heeft tijdens zijn toespraak ook gezegd dat het moest stoppen. En toen bleek het ook wel te stoppen. En Rusland heeft later gezegd van, uh, dat kan je helemaal niet bewijzen. Als je met bewijzen komt, dan bekennen we. Ja, maar ze ha, ik zijn vraag nou me dan wel: hè? zijn dat dan hackers? Van de overheid? Of zijn dat gewoon. Want je hebt vrij veel in amateurs, Rusland. bedoel je. Heb je vrij veel. Nou ja, amateurs. Die amateurs zijn meestal beter dan de, ja, dan ja, de professionals. Ja, ja. Maar uh, je hebt vrij veel mensen die daar. Ja, misschien dat daar wel gewoon zo'n Russische hacker. altijd. Uh, ja. En ik wil gewoon nou ja, een beetje het, uh, het, leuk. Het schijnt dat het apparaat daar wel heel erg goed werkt. Dat zelfs al heel veel wereld heel veel respect hebben... voor het apparaat van de Dat ze zo goed zijn. Niet ja, wat ja. ze doen, maar dat ze zo goed zijn. We dus zijn benieuwd is... naar de staart van dit muisje. Ja, zeker weten. Straks Hillary Clinton. Ga nog niet met... Want die kan misschien toch nog opgeroepen worden. Als tweede keuze. He? Zo zou het ook nog eens kunnen gaan. Goed, tijd voor tennis. volle de muziek. De band heet Tennis. Je denkt, we gaan nu Tennis? Nee, de band heet Tennis. Ja, dat is een beetje apart. En uh, die hebben een plaat uit. Uh, die heet Main Streets. Ja, de Main Streets. En de band uh, komt uit Denver, Colorado Verenigde Straten. Bestaat er niet zo lang trouwens. 2010 zie ik hier. Jongen en meisje. Oh, wat schattig. Leuk stel. Nou, ik de denk dan zelf met Tennis. Ik ja? denk dat het een Frans woord is. hij schrijft T-E-N-A-C-E. -E -E. vasthouden turnier. vasthouden. Ik denk, oh, het is uh, wat een leuke titel. Ja. Ja. Vasthouden. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, precies, dan krijg je dat natuurlijk weer. Uh, krijg je dit, uh, ik, ik stel voor dat u hem even vasthoudt. Ja. Ik stel voor dat u me even vasthoudt, ja. Dat weet je nee. nou wel, ja, precies. Dat uh, lachje. Broek. Ja, precies. Je het lachje van de koning. Ja, dat is het uh, geluidje van 2016 geworden. Okay. Ja. In Frankrijk is, er, uh, is vrijdag een ouder Frans echtpaar veroordeeld. wegens clandestine verzameling van Picasso's. Huh? Die stonden al bijna 40 jaar in zijn garage tentoongesteld. Dat is een man, die heette Pierre Le Guinet. En die uh, beweert dus zelf dat hij tijdens zijn werkzaamheden... als uh, elektricien in de villa aan de Franse Riviera... waar huh? Pablo Picasso met zijn laatste vrouw Jacqueline woonde... dat hij daar uh, dus uh, allemaal, uh, allemaal dingen uit de garage meekreeg en zo. En het blijkt dus, hij heeft dus gewoon iets van 180 schilderijen... en andere kunstuitingen meegenomen. Ja, dat wist ook een niet. boek met 91 tekeningen... En die werkten allemaal in een goede conditie. En ze doken dus zes jaar geleden op... toen de verzamelaar probeerde bewijzen van echtheid te krijgen. Ah, bizar. Ja, en de totale waarde wordt dus geschat op 60 tot 100 miljoen euro. Maar ja, het is nu zo dat dus de, de verdwenen kunst... gaat terug naar de erfgenamen onder wie uh, Cloud Picasso... dat is dan een zoon van Pablo, denk ik. Oh ja, die meneer. Het is wel grappig. Hoeveel tekeningen en schilderijen al die gemaakt? Hij was produ productief. Ja, zeker. Echt bizar. Dus die, deze, die worden niet eens gemist. Je 91 tekeningen en wat uh, schilderijen. 180 die... schilderijen. Maar jouw ja, hoe groot zijn die hè, inderdaad? Ja, precies. Ja, ja, hij heeft schilderijen. Dus het is ook bizar groot. Deze Pablo Picasso. Binnenkort komt er weer een uh, documentaire of nee. Eigenlijk een soort serie met uh, onze eigen Jeroen Krabbe Die natuurlijk in de voedsel van Pablo Picasso gaat. Hij deed het toen met Vizind van Gogh. ook Echt leuke serie om dat een keer te gaan bekijken. Ik ben zelf ook wel een beetje gek van dit soort schilderijen. En. Dat is lekker abstract, hè? En het vooral dat Pablo Picasso in het begin vond ik het ook niks. Maar als je dan het, het, het levensverhaal van een beetje achterhaalt... dan je, oh, het was echt een hele nare man... die gewoon lekker met zichzelf bezig was. Weet je, een kubist, heet dat niet zo? Ja, een kubisme heeft hij ook gedaan. Dat vond ik ja, niet dat... om aan te zien. Ik vind de Blue Period vind ik dan wel heel mooi. Want Blue Period vind ik ook sowieso... Dat echt een fragiele, blauw persoonlijke dingen schilderde. En dat ontstond toen hij samen met een vriend... En een, uh, een vriendin in een kroeg zat. En Pablo Picasso had iets met die vriendin. Maar die vriend was jaloers daarop. En die wilde eigenlijk die vriendin overhalen om met hem te gaan. En toen trok hij een pistool in dat café. Okay. En toen wilde hij die vrouw uit jaloezie neerschieten... Dat mislukte. En toen schoot hij zichzelf daar ter plekke in het uh, café neer. En dat heeft hem zoveel ellende gebracht. Pablo Picasso, dat hij daardoor de Blue Period in ging. Is het verhaal. Mooi vooral. Ja, het is bizar als je echt al die tekeningen van hem ziet. Ja, maar hij heeft ook inderdaad ook wel rechtstreeks hè? We noemen het analoog schildering. Ja? ja, goed. Net, net als uiteindelijk met... Um... Mark kijkt nu echt zo van... Die, maar, wie is die man? Dat? Nooit van gehoord. Nee, nee nee, dat is nou. echt, nee, nee. Zo erg is het niet. Ik, ik, ik vind het niks. Ik vind het fout. Maar je goed. vindt geen mooie kunsten, Mark. Waarom ja, nee, moet het mijn, niet paar keer bekijken. Je moet het een paar keer bekijken en dan zie je ook wel de vlakken en de kleuren. Dus je denkt, ah, de primaire kleuren zijn ook wel heel erg mooi. Ik klinkt misschien heel stom, maar ik vind het niet abstract genoeg. Oh, het moet wel er... strakker? Ja, nou, nee. nee dat, je dat bent meer van Mondriaan. Nee, nee, ook niet. Maar okay. uh, ja, die rare, ik, ik vind het ook met die vrouwen die rare Ik vind het te raar, raar, raar of zo. Ja, maar de korsten ja, zijn zo raar. Ja, maar het is gewoon de verdeling, de vlakke verdeling is gewoon heel mooi. Hè? Ja, nee, het is goede kunst. Het ja. is alleen niet mijns. Mijn smaak. Ja, dat, ja. Uh, nou, ik vind deze wel weer mooi. En uh, soms moet je het ook waarderen op later levens komt een totje. Hou eens op, man gek. <laughs> Oké, okay, Marcus. Ja, ja uh, met muziek uh, ook. als we het toch over, over kunstzinnige en geniale ideeën hebben. Ja, ja, ja. ja, ja. De, de, de AirPods zijn bijna eh. Uh, uh, zijn, zijn op de markt. AirPods? Uh, ja, dat zijn de, de, huh? or, de, de nieuwe oordopjes van Apple. Oh ja, die vallen zo in een bezig bij. Het. Ja. ja, precies. Het, uh, het, is, uh, het zijn voor de mensen die ze niet kennen, het zijn eigenlijk. Bedenk je gewone oordopjes. Ja? En daar, uh, uh, daar knip je dan de kabeltjes van af. Ja, dan heb je ze. En die heb je dan als oordopjes. Ideaal, want je raakt er altijd één kwijt. Altijd. Maar daar hebben ze wat op gevonden. Oh, ja. Want die kun je erbij kopen voor, ja? geloof ik, 40 euro of zo. Kun je, een, uh, kun je een snoertje erbij kopen. Dan kun je ze aan elkaar vastmaken. Dan raak je ze minder snel kwijt. Uh, ja, maar dan, uh, dan heb je toch weer een snoertje? Oh, ja. Oh, ja. Oh ja. Maar het zijn AirPods, neem ik aan. Hè? AirPods. AirPods. Met a AirPods. Ja, AirPods Ja, okay. ja, dat is ook ja ik vind het okay. wel leuk. Ik heb ook wel gezien dat mensen dan uh, vangnetjes maken. En die nee, kan je dus, zeg maar... E-A met AI van Apple, dat is R. Ja, dat snap okay. ja, maar maar... je jammer luk... niet. Je hebt ook de oorbellen die je zeg maar aankomt, dan kan je zo'n vangnetje van maken. En als ze eruit valt vals in de. Ja, dat heeft ziet iemand wel een idee. Ja. Maar... ja, dat ziet er wel apart uit. Maar goed, dat zou ook een idee kunnen zijn, natuurlijk. Nou goed, een van de laatste plaatjes voor 10 uur is Jerry. Jerry van Mol, Diego, Ja, ik vind die leuk. Ik heb een mooie vriendin die ik af en toe leuk. Ik heb een kast van hun huizen, in een villa wijk en een 60 inch plasma waar ik vaak naar kijk, maar het is niet helemaal wat ik ervan verwacht had. This is Maar het is niet helemaal wat ik ervan verwacht had Maar het is niet helemaal wat ik ervan verwacht had Nee, ik had ook iets anders verwacht, hoor Gisteren de koning, die ik had een onder ander lachje verwacht ons... Ja, gisteren onder onsje met de koning, Bert Veniga natuurlijk de Nobelprijs gekregen voor uh, scheikund En dan uh, had hij een leuk in het mezzo, en dan moest hij lachen Het is de koning apart, hè? <laughs> ja, een beetje onotspellend lachje van uh, Willem Wimlex, zeg maar. Het loopt tegen tien ja, dat uur. Het is het nieuwe vliegtuig natuurlijk. Hij heeft een nieuw vliegtuig uitgezocht. Wat bedoel je? Nieuw vliegtuig? Zocht ja, Willem-Alexander ja. heeft een nieuw vliegtuig uitgezocht. Waarom lacht hij zo? Oh, Dat vind ik wel leuk. <laughs> ik zal zo'n poot uitdraaien, die regering. <laughs> ja, dit is wel fijn. Ze hebben wel zeg maar, bepaalde eisen eraan gesteld. Ja? Het vliegtuig mocht niet te duur worden. Ja? Uh, dus, uh, zoals bijvoorbeeld het uh, tapijt wat erin ligt, <laughs> Okay. Het uh, mag niet meer dan 1000 euro kosten. Vierkantemeter? Per vierkante meter? Per oh, vierkante meter. ja, ja dat dus, nou, ja, dus die niet geven ja, worden. Dat vind ik wel eerlijk, ja. ja het is niet, het, niet het hele tapijtje, maar per vierkante meter. Goed, moet wel een beetje Houd, kwaliteit herleven. Houden door. jullie van Coat Bee? Coat de Bee, nou ja, af en toe, als ik stukjes kunnen, nog de tijd overleef. Maar sommige zingen zijn getedeerd. Noem eens wat okay, dan. Nou, net, het is er dus zo, er is een nieuwe wijk in Den Haag. Ja? En als dat dan de wethouder bouwde, wij een revie van stadsontwikkeling ligt. Dat straten vernoemd worden naar typetjes van Kees van Koten oh, en Wim de Wie. Oh, dat vind ik wel grappig. Er je in, zeg ja, maar. Maar, Er is een nieuwe woonwerkwijk langs de Trekvliet. En hij zegt zelf ook: van uh, in de nieuwe wijk komen 800 woningen. En uh, daar, uh, omdat Kooten Koot en de Wie dus allebei geboren en getogen zijn in Den Haag. had hij het al over: van, nou ja, we, we gaan dus uh, uh, een leuke straatnamen maken. Gewoon, ja, weet je wel? We, we hebben dus van de F. Jacobs en Tetje Van Es. En uh, je had toch uh, Koos Koets en Diane Charité. En de Koos ja, bijvoorbeeld. Oh, de vieze manstraat. Ja, de vieze ja, okay. manstraat. Nou ja, ja dus waarschijnlijk ook de koot en de Biewijk wordt er dan, hè? <slist> uh, ja, zoiets. Ja, nou ja, ja. Dus ja je moet er gegeven worden als je alle sterren hebt gehad <g diferen> in Nederland. Dan ga je naar typisch van koot en de Bie. Ja, de Jacob van, van Esweg. Zijn. Nou ja, ik vind het wel heel leuk. Bedankt. Ik vind het allemaal heel leuk. Ja. Maar goed, eh. We hadden afgelopen week natuurlijk het Oekraïne-verdrag. Het is uh, nu duidelijk. Het wordt aangepast. De nee-stemmers nee zijn nu ook tevreden. Au. Nou, ja, bijna tevreden. Er is een A14 geplakt. Wat erin staat dat, het niet ga, dat ze niet voor Europa naar markt komen, komt. Maar dat het toch even duurt. Nou, Het is echt te vaag geworden woorden allemaal. En uh, Putin of, uh, uh, Rutte is als de dood voor Rusland lijkt wel. Rusland is nu vijand nummer 1 geworden. En die wil ze op alle manieren gewoon tegenwerken. Terwijl nou, hebben we ook nog te maken met MA17. Dat moet ook nog afgewikkeld worden volgens ja, mij. Ik, ik denk gewoon, we hadden gewoon vanaf het begin had hij moeten zeggen, ja, sorry mensen, maar uh, ik vind het prima dat jullie uh, die stem... Uh, maar ja, sorry, we kunnen er gewoon niks mee. Nee, bam. Nee. Of we hadden dat hele... Ja, ze niet veel. 4 kunnen. miljoen heeft het gekost het referendum. Wat zonde van geld gewoon dit. Eigenlijk wel. Ja, echt, dat hadden ze gewoon niet moeten doen. En dan ook daarna, eerlijk zijn, ja. In plaats van nu in allerlei bochten wringen en nee-stemmers... vooral de mensen die nee hebben gestemd... die hebben zich sowieso al niet zo verdiept in die politiek. Ik wil, nou, ik wil gewoon nee-stemmen. Ik ben met Jan Matroos, ben ik het eens? Ik wil nee en dan krijgen we ja, met iets een van toch wel nee eraan vastgeplakt. Nou, ik is heb je gehoord, maar het is nee. Nee. Nou, Ik zal zeggen, veel plezier met de verdere uitzending van ZFM. We spelen elkaar volgende week weer voor de aflevering. Is het onbekend wie er allemaal is dan? Ja, ja. Het is kerst dan. Ja, ja, precies. Het is kerst dan. De dag ja. voor kerst. Dus dat wordt een uh, iets... Feestelijke uitzending. Uitzending. Tot later. Hoi. Tot later. Hoi. CFM wenst jullie allemaal fijne dagen.